5 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. De stoffelijke resten die deze week zijn gevonden in een tuin in Soest... zijn van Miranda Zitman, een vrouw van 52 die sinds december werd vermist. In de tuin werd niet haar hele lichaam gevonden. De romp die in januari in een koffer in het water in Amsterdam werd ontdekt... blijkt ook van de vrouw te zijn. Haar man van 56 wordt verdacht van moord of doodslag... en het wegmaken van het lichaam... De man die drie jaar geleden met hoge snelheid een vrouw van 19 doodreed in Loosdrecht heeft in hoge beroep drie jaar cel gekregen. Hij was eerder veroordeeld tot vier jaar. De zoon van de man die achter hem aanreed kreeg een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar. De vader had gedronken, reed in de bebouwde kom meer dan 160 kilometer per uur en botste vol op de auto van de vrouw die uit een oprit kwam. Hulporganisatie SOS International gaat samen met Nederlandse reisverzekeraars... reizigers die vastzitten in Sri Lanka terughalen. De komende dagen worden mensen die zelfstandig reizen... en die contact hebben opgenomen met de alarmcentrale van hun verzekering... op bestaande lijnvluchten geboekt. De kosten krijgen ze nu vergoed. Uber, Uber gaat met zijn taxi-app naar de beurs. Het bedrijf hoopt zo'n 9 miljard dollar op te halen door 180 miljoen aandelen te verkopen voor 44 tot 50 dollar per stuk. Maar een klein deel van de aandelen wordt verkocht. Het hele bedrijf wordt met deze prijs per aandeel gewaardeerd... op ongeveer 90 miljard dollar. Ook al leed het tot nu toe alleen nog verlies. En de 25-jarige wereldkampioen handboogschieten Mike Sloeser is de jongste Nederlander die een lintje krijgt. Hij won afgelopen jaar alle drie de wereldtitels... die er in zijn sport te winnen zijn... De oudste ontvanger is de 94-jarige Gerrit Karsenberg. Hij helpt asielzoekers om Nederlands te leren. Het weer, wolken en soms zon in het zuidwesten kans op een bui. Vannacht op de meeste plaatsen droog en ongeveer 8 graden. Morgen op Koningsdag fris 13 graden. CFM, en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Een kwartiervertraging dan op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen veroorzaakt dat vijf minuten tijd tijdverlies. De linkerrijstrook is daar dicht. En een aanrijding op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht veroorzaakt oponthoud. Het staat daar vast tussen Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Oud-Zuid. En de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de top 20 met Jesse Sprikkelman. Yes, here we go. Goedendag, welkom bij een nieuwe editie van De Top 20. Mijn naam is Jesse Sprinkelman en in het komende uur mag ik weer de 20 beste hits van dit moment voor je op een rij zetten. En wat een weer was het de afgelopen week, hè? Ah, het was gewoon bijna zomers, tenminste vooral begin van de week dan. En ga je dat ook terugzien in de top 20? Dat is een beetje de grote vraag. Nou, ik kan je alvast verklappen, dat is zeker het geval. Zometeen op nummer 16 staat een nieuwe zomerhit. Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat hij het heel ver kan gaan schoppen. Welke dat is, ja, dat is nog een grote verrassing. Dat hoor je zometeen. En we kunnen ook gaan merken of de zomer nog terug te vinden is in de top 20... door de nummer 1. Want is uh, Daddy Yankee en Snow en Con Calma nog steeds de nummer 1 van dit moment? Montana, ja of dat nog steeds nummer 1 is, dat weten we straks. Vorige week is dus het nummer 1. Deze stond dan weer op 2 vorige week. And dus uh, Mabel en Don't Call Me Up en dit was vorige week de absolute nummer 3. Is van mij, is dat van Maan Tabita en Crisscross Amsterdam. Het nummer wat ik nu ga draaien, dat gaat over het verhaal van een droevig en noodlottige romance. De twee geliefden willen elkaar heel erg graag. Echter zijn er veel bergachtige obstakels om bij elkaar te komen. Dit is de nummer 20 van deze week. James Arthur Honorary. en Annemarie en the Stars 20. You know I want you. It's not a secret I try to hide.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 Think I don't Het verhaal dus over die twee geliefden, James Arthur en Annemarie en Rewrite the Stars. Vorige week stond hij op nummer 18 en deze week dus op nummer 20 in de top 20. We gaan eventjes snel kijken wat op nummer 19 staat en dat is namelijk deze... Lady Gaga en always remembers this way. En op nummer 18 staan Sam Smith en Normali en Dancing with a Stranger. Who, kijk, als je in de top 20 of in überhaupt alle andere hitlijsten een nummer 1 hit weet te behalen, dan doe je hit heel erg goed. Maar het is dan de kunst om ervoor te zorgen dat je niet direct die lijst uitgeslingerd wordt als je geen nummer 1 hit bent. En een van de platen, een van de artiesten die dat heel goed vol weten houden, dat is even Max. Die is een nummer 1 hit geweest, nou, vorig jaar al, en die staat nog steeds in de top 20 met Sweet Bub Psycho. Deze week gaat het er niet zo goed mee, van 8 naar 17 gezakt, maar ja, ze staat er nog wel in de 17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 Tú la que me hace sentir y será que sin ti nunca podré dormir. Y vente para la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte Irte sin mí y regalame un beso solo por eso vale la pena, vale la prati No me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura Mis amigos dicen que tú no me haces Wat lekker zeg, wat onwijs lekker. Massaal de top 20 ingestemd uh, door jou. Want je kan stemmen op deze lijst via detop 20.nl. Kimberly die zegt, wat is dit? Een topplaat, mijn favoriete zomerhit. Het is nu al de zomerhit van 2019. En ook zegt Thomas, ik vind deze zo fijn. Ik hoop dat hij in de lijst komt. Nou, dat is wel gelukt hoor. Het is Alvaro Soler die je hoorde. En de plaat heet Laka Laka. Eén nou, keer Loka hoor, maar het is leuk om er twee keer te roepen. Nieuw binnengekomen op nummer 16. Ja, heb je ze eenmaal in je hoofd, dan krijgen ze het niet meer uit. De liedjes van uh, de Spaans-Duitse, Alvaro Zalair. Dat geldt voor zijn eerdere zomerhits. El Mismo Sol, ken je die nog? Sofia? En La Cintura. Maar uh, ook zeker voor deze. Dit is zijn nieuwe. Dit is Loka. En ik kan je verzekeren, die gaan we tot ver in het najaar nog op de radio horen. Want hij is heel erg lekker. Nieuwe nummer 16 dus. Die is voor Alvarez. Loka, knoop het in je oren. Die gaan we echt nog heel vaak horen als je op het strand zit. Als je bij de recreatieplas zit. Of als je gewoon lekker in de tuin zit en de radio aan hebt. Goed, uh, van nummer 16 gaan we naar nummer 15. En die is voor Martin Garrix. En man. Ja. My All life is dat. En op nummer 14 staat Giant. En op nummer 13, Miley Cyrus. Mark Ronson, Dit is Nothing Breaks Like a Heart. De the meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus.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 There is so much wrong going on outside There's something in the way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 Ik kan de walk me home op 12 vorige week op dezelfde plek in de lijst. Elke, uh, nou niet elke week, maar uh, zo af en toe verdwijnen er platen uit de lijst. Dat is logisch, want het is een hitlijst. Jij kan stemmen, het wordt samengesteld door middel van streams, uh, airplays, downloads en ja, zo'n lijst verandert natuurlijk een beetje. Ze kunnen maar 20 platen in, dus er verdwijnen platen. Deze week zijn dat er drie. Waarom? Nou, we hebben drie nieuwe binnenkomers. Je hoorde op 16 net al, alvaren Solaire en Loka. Uh, zometeen, echt direct naar dit overzichtje, heb ik er ook één voor je. En heel dicht bij de nummer 1 staat ook een nieuwe plaat. Welke dat gaat zijn, dat is nog eventjes een, uh, een verrassing voor je, toch? Ja, nee, dat is een verrassing voor je. Maar uh, zullen we even gaan kijken eerst wat er verdwenen is uit de, de lijst. Uh, deze bijvoorbeeld. Dat is de the Disco en uh, High Hopes stond er vorige week op nummer 11 en is verdwenen dus uit de lijst. Uh, ook deze is helaas weg, ja. Hij heeft eventjes in de lijst gestaan. Niet heel erg lang, niet heel erg hoog. Maar dat maakt niet uit. Hij is mooi. Anouk, miljoen dollar. Vorige week 14. Nu uit de lijst. En we nemen ook afscheid van Davina Michel. En duurt te lang. Dag Davina. Duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door. Dus voor de laatste keer het spijpen. Duurt te lang. Duurt te lang. Davina Michel is gewoon weg uit de lijst. Maar ja goed, daar krijgen we ook hele goede platen voor terug. En één daarvan... Dat is Billie Eilish, een bad guy. Billie wist al snel dat bad guy een van de eyecatchers van het album zou worden. Ik citeer haar. Ik wist dat ik wilde dat deze de eerste en, uh, was en dat Xanny de volgende was. En dat, is zoiets, uh, dat is zoiets als alles wat ik vanaf het begin wist. Dat is een beetje poëtische woorden. Maar er is uh, mevrouw Billie wel goed in. Meisje Billie. Ze is nog maar 17. In het nummer speelt Billie met haar lover door haar eigen karakter heel stoer te schetsen en juist te grappen over hem nieuw in de lijst is dus Billy Eilish dit is Bad Guy 9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 maar nee, geeft me geen twijfel Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel Dat er niks anders is wat ik mis Dan nee. beschermen, dat is mijn doel Ik word die bitch, ik mis niks Ik hou van make-up, sex, maar dit gaat te ver uh, We don't need to go there You don't wanna go there My for me. Het is wat hè? Ja, gewoon verdwenen uit de top 3. En zelfs verdwenen uit de top 5. In één klap: Bam, weg. Uh, Maan en Chris Kos Amsterdam. Hij is van mij vorige week op 3. Deze week niet meer. Hij uh, is van mij. Hij staat deze week op nummer 8. Dus daarvoor hoorde je op nummer 9. Billy Isles, Bad Guy. Over Bad Guy wil ik nog even wat reacties checken. Zo zegt uh, Loes. Hi Jesse. Ik vind dit zo'n fantastische plaat. Ik hoop dat hij erin komt. En dat, um, dat aanvaardt ook. Hoe zeg je dat? Dat uh, onderschrijft ook uh, Rianne. Rianne zegt: Wat is Billy dus een, een fantastische vrouw. Een fantastisch meisje. Wat kan ze toch veel? En dat is wel waar. En daarom staat ze ook deze week nieuw in de lijst met Bad Guy op nummer 9. Goed, dat hoorde je dus net. Zometeen gaan we dan naar nummer 6 toe. Die is voor Cressip en Lost Without You komt dus van Nederlandse bodem. En deze komt ook van Nederlandse bodem. Dit is Duncan Lawrence en haar uh, kaart. Arcade moet ik zeggen. Op nummer 7 in de top 20 deze week. A broken heart is all that's left.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 Please carry me, carry me.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 What's the sun. Ik ben Lost Without You. Het duurde maar eens 10 jaar. Maar ja, dan kom je ook wel echt terug met wat goeds. Chris is terug met de nieuwe single Lost Without You. Kombeek, die gaat samen met een show Pinkpop in 2019, dit jaar dus. En maar liefst drie concerten in de Ziggo Dome. Kun je je nog herinneren, vorige week de uitzending van de Top 20. Toen was ik aardig euforisch, omdat er een plaat nieuw binnengekomen was. Toen kwam Billy Ray Cyrus en Lil Nas X nieuw binnen op nummer 17. Bijzond verhaal zit erachter. Lil Nas X bracht zijn eerste single uit Old Town Road. Het was een beetje country-achtig, kwam het in de country-hitlijst in Amerika. Totdat Billboard, de eigenaar van die hitlijst, besloot... Nee, is geen country, we halen het eruit. En toen dacht Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus... Counters zang. nee, ik ga remixen samen met hem. En dan zorgen we dat hij weer in die fucking country lijsten komt. En dat is gebeurd. En dat is heel mooi. Want nu staan ze in de normale hitlijst. Zowel met de remix als met de normale versie. De remix, die doet het heel erg goed in Nederland. Ik zie een berichtje van Sure Shooter. Die zegt: Yes, dit is zo'n fantastische plaat. Ik word daar zo vrolijk van. En dat zegt ook Etienne. Etienne die zegt: Dit is de beste plaat die ik ooit gehoord heb. Ja, dat ben ik wel met je eens. En dat is iedereen wel met je eens. Vorige week kwam hij dus nieuw binnen op nummer 17. deze week staat hij op nummer vijf in de top 20. Billy Ray Cyrus, Leon S. X. En nog een Nederlandse producer, ergens uit een uithoek die zijn beat verkocht heeft en nu ja, met een wereldhit te maken heeft. is Alton Rose. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna Till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad it black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your porch. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me. Tractor, lean all in my bladder. She did on my baby. You can go and ask her. My life is a movie. but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty. Can't nobody tell me.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 We're found some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. I'm Avicii. Can you hear me, S.O.S.? Help me put my mind to rest. Do times click a I'm A pound of weed in a bag of blood. I can feel your 20 gewoon nieuw binnengekomen op nummer 4. Avicii en Lo Black en S.O.S. Dat was vorige week de tip voor de top 20. Nou, dat is wel goed gekomen. De hele wereld streamt. De meest recente plaat en ook de laatste plaat die Avicii nog zelf gemaakt heeft. S.O.S. Het is wel een bijzonder verhaal wat, wat erachter zit. Dat blijf ik uh, vinden hoor. Op 20 april 2018 werd, dus werd de wereld opgeschud door het overlijden van de wereldberoemde DJ. En voor zijn dood werkte hij dus nog aan muziek dat nooit is uitgekomen. En als Oda aan hem maakte collega producer zijn werk af. Waaronder dus deze track S.O.S. En hierop werkt hij samen met LO Black en denk je, ja, die hebben ze niet eerder samengewerkt? Ja, zeker. Die hebben samen nog de hit Wake Me Up gemaakt. Deze week dus op nummer 4. Daarvoor hoorde je op nummer 5. Old Time Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Ja, fantastische plaat blijft. Dat mag ik er blijven roepen? Ja, ik vind het. Ik ben... Uh, nou, goed, hè. So what? Verder snel met de lijst. De top 20. De grootste hitlijst van Nederland en België. Dit is nummer 3. Rubble Skulls en Speechless.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 Deze week nog steeds op nummer 2. En daarvoor hoorde je Robin Skulls of Speechless. Dat is dan weer de nieuwe nummer 3. Want uh, de nummer 3 van vorige week. Hij is van mij, Chris, van Amsterdam en Maan. Is dan weer gezakt naar nummer 8. En nu is de grote vraag. Heb jij wel goed geluisterd het afgelopen uur? Ga even aan jezelf twijfelen. Heb jij Daddy, Yankee en Snow en Koon Kalma al voorbij horen komen? Nou? Hm? Of is het naar een best wel zomerse week Oké, okay, het laatste was niet zo heel zomers. Maar uh, ja, zomerspaasweekend. Zomers week is het dan nog steeds... De nummer 1 van dit moment. Nou, ja, dat is de grote vraag. Het nummer dat is een versie van Snow single in vorm uit 1992. En die heeft dus bijna 10 weken lang doorgebracht in de hitlijsten. Maar staat Con Calma dan voor de derde week op nummer 1 in de top 20? Het antwoord is... Ja. 1. Hey. We heb